En de Nederlandse hockeyvrouwen zijn de strijd om de Champions Trophy begonnen met een zegen. Nieuw-Zeeland werd met 6-2 verslagen. Maartje Palme scoorde vier keer en Kelly Jonker twee keer. Het weer vanavond en vannacht overal zo goed als droog. Morgen vooral in de middag flinke periode met zon. Het wordt zo'n 18 graden. Maandag vanuit het westen regen. De dagen erna wordt het warmer. En dit was het.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 To me Go. bij het tweede uur van de Eurobreakdown hier op ZFM Zonk de vrijdagmiddag top 40 van Europa. Als ik zo naar buiten kijk, schijnt nog steeds het zonnetje. En dat uh, hoort al een beetje lekker uh, bij dit nummer. En ook als je de clip ziet, het is lekker op het strand. Mooie dames en uh, heerlijk weer. Kijk bij de Ocean zijn we mee begonnen in de tweede uur van uh, DNCE. De nummer 14 uh, van deze week. En hey, over een klein uurtje ga ik de Nederlandse top 40 even een uh, vogelvlucht uh, een beetje doornemen.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 Maurice Mulder Is a strange feet this way for you. There's something the way you boo. Something the way you boo with you on deze week. Hey, over een klein kwartiertje gaan we de top 40 van Nederland... in vogelvlucht een uh, beetje doornemen. Maar eerst gaan we naar de nummer 11 luisteren. Dat is uh, Kangs vs. Cooking on the Three Burners. Met het uh, prachtige Disc Girl, de nummer 11 uh, die van deze week. Drie plaatsen gestegen in een zesde week. Ik zie mezelf al zitten hoor, lekker op het strand met een uh, mooie pina colada, een erop. Met deze muziek uh, op de achtergrond, heerlijk. Ik krijg zo zin in de zomer, ook de uh, Luxaflex aan een keertje open hier in de studio. En dan kan ik gewoon naar, uh, naar buiten kijken, dat gebeurt ook niet vaak. En het zwangetje schijnt gewoon al de hele middag. Heerlijk, dat had ik helemaal niet verwacht. Hé, hey, dit was de nummer 11 van deze week. Kangs Forces Cooking on Three Burners met Disc uh, Girl. Hey, voordat we aan de top 10 gaan beginnen... krijg je eerst een uh, hele kleine race mee van mij van 19... tot en met uh, de nummer 11. Op 19 uh, vonden we g Easy samen met uh, Bebe Rexha met Me, Myself and I. De nummer 18 deze week is in handen van 21 Pilots... met Stressed Out. En op 17 zit, uh, zit een van de 14 zittenblijvers. Charlie Poet samen met Selena Gomez met We Don't Talk Anymore. En nummer 16 dan 11 plaatsen gestegen in de tweede week. James B. met uh, Best faked man. op 15 vinden we Walking On Cars met Speeding Cars. En gisteren waren ze op uh, televisie, is ook wel grappig om te vertellen. Ze hadden eerst, uh, omdat er een beetje te veel uh, auto's is... en was dus meer uh, toeval was uh, bij nagedacht, want ze hadden eerst de nummer klaarstaan, Speeding Cars... en toen moesten ze nog een naam voor de band verzinnen. Ah, en dat is eigenlijk uh, per stom toeval ook iets met auto's geworden. Walking On Cars, maar goed... Leuk feitje om te weten. Hey, 16 weken in de lijst staat de nummer 14 van deze week. Hoogste notering ooit was nummer 1. Heb ik het over DNC met Cake by the Ocean. Op nummer 13 dan Megan Trainer met No. En op nummer 12 staat Ellie Golden met Something in the Way You Move. En de nummer 11 die draaiden we net. Kangs vs. Cooking of Freeburners met This Girl. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Nou, Wij we gaan beginnen met de nummer 10. De plaat doet het beter dan de film zelf. Mm. Dit is uh, Pink met Just Like Fire. Voor Alice uh, in uh, Wonderland ofzo. Alice for the Looking Glass, glass. dat was mm. het. Trying to go higher Feels like I'm surrounded By clowns and liars Even when I give it all away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 tussen drie en vijf. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. When all is lost, I will comfort you in. Mm -hmm. Love, want ze zijn natuurlijk bekend geworden van Easy Love. En het is iets meer dan een half jaar geleden. Hey, door naar de nummer 8. Dan. Dit is Charlie Poet met One Call Away. One Call Away I'll be there to save the day Superman got nothing De nummer 8 van deze week in de top 40 van Europa. En Charlie Poort staat er ondertussen alweer 11 weken in en is twee plaatsen gedaald. Hey, het is uh, half 5 en weet week hoe laat het is, hè? Zegt iedere week de collega's van Radio 538 presenteren op dit moment de Nederlandse top 40. En omdat wij bezig zijn natuurlijk met de Europese is het wel even noemenswaardig om een vogelvlucht door te nemen voor je. Mocht je zelf niet kunnen luisteren, want je luistert naar mij natuurlijk, dus luister je niet naar de Nederlandse top 40. Dat lijkt me heel logisch, toch? Het klinkt in ieder geval wel logisch in mijn oren. Ik weet niet of het ook in jouw oren logisch klinkt, maar het zal allemaal wel. Hey, de top 40 van Nederland op nummer 40 vinden we daar Matt Simons met Catch and Release. Op nummer 38 Rochelle met All Night Lang. 37 is een nieuwe binnenkomer Jason Derulo met If. It Ain't Love. Uh, op nummer 34 dan uh, Pink met Just Like Fire. Drie plaatsen gedaald in haar uh, achtste week. Coldplay met Up and Up staat er uh, drie weken in. En uh, nou, alweer weer aan het dalen van 26 naar 32. Alvaro Soler met Sofia staat op een mooie 30e plaats. Zeven plaatsen gestegen. Drake featuring Rihanna met Good is nieuw binnengekomen op 28. En op 24 is nieuw binnengekomen Dua Lipa met Harder Than Hell do or en, uh, Jonah Fraser staat op 22. Nou, skippen we er even snel de Gaan naar de nummer 15 toe. Mike Posner met I took a pill in the pizza". Op 14 vinden we Ariane Grande met Into You. En op 13 staat uh, Sex van Cheatcoats en Cross Amsterdam. De top 10 dan in Nederland ziet er als volgt uit. Enrique Iglesias met Duele El Corazon op nummer 10. Op nummer 9 staat Don't Let Me Down van de Chainsmokers. No Money van Galantis staat op nummer 8. Op nummer 7 staat Faisa met Afrojack met de nummer Hey. Op nummer 6 dan Sia met Cheap Thrills. En op nummer 5 Billy William met Ego. Op nummer 4 staat Kangs vs. Cooking of Three Burners met This Girl. Op nummer 3 vinden we Calvin Harris met Rihanna. This is what you came for. Dan mis ik eigenlijk wel aan mijn lijst. Nou ja. Waarschijnlijk de rest van Europa niet goed genoeg opgepakt. De nummer 2 dan, Drake samen met Wiz uh, Wizkid en Kyla met One Dance En de nummer 1, hoe kan het ook eigenlijk anders? Zes weken pas in de Nederlandse top 40. Toevallig ook zit de speaker. Zes weken in de Europese top 40. Justin Timberlake met Can't Stop The Feeling. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan weer door met de Europese lijst. Dat doen we met de nummer 7. Dit is Daps met La La Land.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 Die droom zelfs, uh, Bas. En het is gewoon een vriendengroepje uit ja. de jeugd. Uh, zijn ze toen bij elkaar gekomen? En tot op de dag van vandaag uh, zitten ze nou allemaal uh, rond de 40, 50. Uh, en volgens mij zijn ze precies zelfs nog houden. Zij zijn ze gewoon nog steeds bij elkaar? Maken ze nog steeds uh, prachtige muziek? Zoals deze Dark Necessities, de nummer 6 dus uh, van deze week. Hey, voordat we aan de top 4 gaan beginnen heb ik nog eigenlijk een uh, what the fuck is er nou weer... met uh, Justin Bieber aan de hand itempje voor je. Maar het is eigenlijk een positieve, want uh, Justin Bieber denkt er niet over... Uh, om zijn show in Orlando te, te schrappen na de schietpartij van uh, eerder deze week. De zanger zal namelijk op uh, 30 juni met zijn Purpose World Tour... neerstrijken in het m Center in Orlando. Nou, hij zegt uh, voor iedereen die het zich afvraagt... nee, ik ga de Orlando Show niet afzeggen. Ik sta achter Orlando en ik hou van Orlando. Dat liet hij uh, via Twitter weten... Hey, mocht je nou denken van: uh, ik hou van de jaren 90 en ik uh, hou van de Spice Girls, maar ik mis ze. Nou, goed nieuws, want uh, ze willen dolgraag hun 20-jarig uh, jubileum vieren met de tournee. Ze hebben alleen een klein probleempje, want uh, dan horen er toch echt uh, vijf Spices op het podium te staan. Nou, inmiddels is duidelijk dat uh, Victoria Beckham, oftewel Porsche. En Mel C, oftewel Sporty Pies, euh, hebben besloten om niet mee te doen. Dat ook Melanie C besloten niet mee te doen. kwam voor de groep wel als de verrassing. Nou, binnenkort zullen de Spice Girls de try-outs voor die tournee gaan doen. En op dit moment zijn de resterende leden op zoek naar vervangers voor de afvallers. Euh, zo weet live en de staal te melden. Nou, bij de try-outs uh, zullen mogelijk verschillende gezichten op het podium verschijnen. Om te zien of het gaat werken. Nou, wanneer de Spice Girls hun uh, tour echt gaan starten, dat is nog uh, onduidelijk. Hey, mocht jij dus uh, bij de Spice Girls uh, willen horen, dat kan. We gaan dan uh, snel uh, naar hun uh, website, of weet ik wat, uh, hoe je dat allemaal wil doen. Dat uh, maakt mij allemaal niet uit. Zoek het uit. Ga op internet, Google. je bent creatief genoeg, volgens mij wel. Hey, we gaan aan de top 4 beginnen van uh, deze week. Doen we met een plaatje die uh, 19 weken lang uh, in de lijst staat. En die deze week uh, is blijven zitten. The Euro Breakdown. En dan heb ik het over, uh, niet over deze, dan heb ik het over Dua Lipa met Be The One. Soms zeggen ze is nieuw binnengekomen, ook met harder en Hij hey, ondertussen op circuit van Baku is uh, de tweede vrije training afgelopen. Ik zal hem even heel kort met je doornemen. Verstappen heeft een hele mooie zevende tijd uh, daar neergezet met uh, 1.46.06. En zijn teammaatje heeft een tiende tijd neergezet, Daniel Ricciardo, met 1,46-2. En de beste tijd in de tweede vrije training is uh, genoteerd door Hamilton met een 1-4-2. Even gaan naar de top drie van uh, vorige week nummer drie uitzend, on We're nummer... on we going En een bulletproof I can see, but you... Mummer... Aimin. Lichaam creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come All those things I shouldn't do but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so, so keep the So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van vorige week op 3 Heiligstijnveld. 2 Ariane Grande en op 1 Justin Timberlake. Deze week op nummer 3 is de Franse Willy William met Ego. Vorige week nog op 7 en ondertussen alweer 10 weken lang in de lijst. Dit is Willy William met Ego op de Euro Breakdown Tijd op CFM Zandvoort. Nog eventjes, hè, dan is Hans aan de beurt. dis-moi qui est le plus beau. Moins rentrer dans ta matrice Goûter Van me gaat overnemen of het mengpaneeltje van me gaat overnemen. Hans uh, was de naam. Die vindt dit echt een prachtig nummer, dus ik denk dat je hem straks tussen 5 en 7 nog wel een keer uh, zal gaan horen. En anders uh, gewoon even bellen met de studio, dan uh, draait hij hem voor je. Hey, dit is de nummer 2 van deze week. Ariana Grande is dit. Blijven zitten in haar 14e week met de prachtige single Dangerous Woman. Don't need permission,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 Danger, all that you got. Niet voordat we naar de nummer 1 hebben geluisterd van deze week. En dat is uh, Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling. Zes weken lang in de lijst. Maar vorige week ook op It goes electric we in our Shine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body, but it drops, ooh. I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Two more En Stop That Feeling. Prachtige single van uh, onze Justin. En blij dat hij hier uh, terug is met een uh, prachtig nummer gemaakt voor een uh, motion picture. Voor uh, de film. Ik weet even niet uit mijn hoofd uh, meer welkom. Maar dat kan niet anders zijn dan dat het een uh, goede film is. Firma Transceptor Technology.